Uur. Dit is Heewout de Jong met het NOS Journaal. Israël zegt dat Rafa nu deel uitmaakt van door het Israëlische leger ingenomen gebied in de Gazastrook. De verdreven inwoners kunnen daarom niet terug. De gebouwen die nog overeind staan zullen met de grond gelijk worden gemaakt, zegt Israël. Defensieminister Kat zei dat hij nog meer gebieden in Gaza wil innemen. Palestijnen die daar nog zitten moeten weg. Waarheen, zei hij niet, Israël ziet ze het liefst naar een ander land gaan. Zoals de Amerikaanse president Trump voorstelde. Amerikaanse president Trump spaart de techsector bij de importheffingen. Onder meer smartphones, routers, chips en computers worden vrijgesteld. Die waren bij producten uit China meer dan 100%. De aanpassing blijkt uit een memo van de Amerikaanse douanedienst. Techbedrijven als Apple halen veel producten uit China. D66-leider Jette wil dat de bezem door de overheid wordt gehaald. Op het partijcongres in Breda zei hij dat de logica vaak ontbreekt en de boel muurvast zit. Regels die bedoeld waren om het land schoon te houden, houden nu de schone energie tegen, zei Jette. Verder wil D66 het woningentekort oplossen door tien nieuwe steden te bouwen: met groene wijken en voorzieningen dichtbij. En ook moet de overheid een grotere rol krijgen in de energiesector, vindt Jette. In Arnhem is de bestuurder van een brommobiel om het leven gekomen bij een botsing met een trolleybus. Het ongeluk gebeurde bij de Nelson Mandela brug die het centrum verbindt met Arnhem-Zuid. De politie vermoedt dat de bestuurder van de brommobiel de busbaan opreed en de naderende trolleybus over het hoofd zag. Door de harde klap raakte vooral de brommobiel zwaar beschadigd. De bestuurder overleed ter plekke. In de trolleybus bleef iedereen ongedeerd.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 Zit me niet verhalen die ik ooit hoorde, ze deden mij eerst pijn maar via straks verdriet Wat toch van jou terecht. Dat was het dan, Suzanne Veldmaier en ik heb liever dat je gaat. Welkom in de tweede uur van Entertainment for You en aan de telefoon hebben we Brian Campus. Hai een hele goede middag. Brian, goedemiddag. middag. Ja, zo ja, weer. Avond, ja, ja avond ja. Het <laughs> ja, inderdaad. <laughs> <laughs> ja, maar ik kom dat het zonnetje schijnt, ik ben er nog niet aan gewend. Uh. <laughs> nee, ik ook niet. <laughs> hey, hoe is het met je? Ja, goed. En met jou ook? Ja, lekker. Want uh, ja, het is alweer een tijd geleden dat je hier geweest bent natuurlijk. Ja, klopt. is al een jaartje of uh, vijf, denk ik. Ja, dat zou zomaar kunnen. Uh, vier, vijf. Ja, zoiets. Ja. Daarom zeg ik, hoe is het inmiddels met je? Ja, hartstikke goed. Ja, ik, heb, uh, ik ben heel eventjes stil geweest, maar dat heeft uh, met, uh, met wat langdurige coronaklachten te maken gehad. Ah, oké. Okay. Uh, wat bij mij invloed had op mijn stem en mijn gehoor. Ja. En uh, ja, sinds een jaar of... 2,5 sta ik nu weer op het podium. Okay. En, uh, en daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. En vandaar ook dat ik nu weer met eigen muziek ben gekomen. Ah, gelukkig maar dan. Ja. Dus dat is de reden dat het even stil is geweest. Ja, ja je bent niet de enige die een natuurlijke klacht hebt gehad. Nee. Ik bedoel half Nederland waarschijnlijk. Ja. En, en, en, <laughs> ja. en er zijn nog meer mensen die nog steeds met die klachten lopen. Dus ja, die komen er waarschijnlijk nou, komt... niet meer vanaf. Nee. Dus dat, nou ja, dan mogen we in ieder geval van geluk spreken dat, uh, dat jij in ieder geval weer opgekalfaarderd bent. Ja, precies. Zo is het. En dat je weer de draad hebt op kunnen pakken. Ja, nou daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, en uh, jouw nieuwe single, uh, Beter met zijn twee. Ja. Ja, is dat uh, een, beetje, een beetje persoonlijk uh, uh, op jezelf uh, gericht of... Uh, nou ja, ik denk dat het voor heel veel mensen van toepassing is. Het, is, uh, het gaat er heel kort gezegd om uh, dat een stel dat vanaf de eerste ontmoeting... ...ja, gewoon uh, ja, liefde op het eerste gezicht eigenlijk. En um, dat ook al is er wel eens strijd in een relatie... ...dat uiteindelijk ben je altijd beter met z'n twee. Ja, ja want uh, uh, nou ja, dat, uh, dat, dat, dat herkent iedereen, denk ik. Ja, precies. En uh, ja, maar dat is dus de toedrag geweest uh, dat je dacht van nou, ik, uh, ik ga dit nummer... Uh, heb je hem zelf geschreven? Of, uh? hey, hij is geproduceerd door Jeroen Rusgen en Robert Vredeveld. Oké. Okay. Um, bekend van onder andere Terug in de Tijd van Yves Berendsen. Ja, ja. En um, daar ben ik mee de studio ingedoken. en die hebben dit nummer uh, geschreven en geproduceerd. Oké. Okay. Ja. Nou, en uh, zelf heb je, heb je er eigenlijk weinig aan gedaan... Ik, uh, ik heb aan dit nummer niet zo heel veel gedaan, nee, want ik, ik kreeg hem als demo van, uh, van de twee heren toegestuurd en uh, ik vond het in principe al een hele, ja, een hele lekkere demo, dus ja, daar, ja. daar zijn we gewoon mee aan de slag gegaan om, uh, uh, ja, het is natuurlijk aangevuld na die demo nog met instrumenten, je krijgt wel altijd een soort kale versie te horen. Ja. En dan, uh, ja, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ja, dus de, in principe qua tekst en muziek, dat, dat was er eigenlijk allemaal al. Oké. Okay. En, en nog steeds in Rotje Knoord? Uh? Ja, in Rotterdam, daar kom ik vandaan. Ik kom uit mijn sluis. Oké. Okay. Ja, maar goed, ja. Uh, in ieder geval uh, nog steeds uh, aan, aan die kant. Zeker, je ja. Bent, ja je bent nog niet, <laughs> niet, niet verhuisd naar Spanje of zo? <laughs> nee. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nee, we zitten nog in Nederland. <laughs> Oké. Okay. Hey, maar um, deze signal is al een aantal uh, weken uit natuurlijk. Uh, ja. Ben je, ben je stiekem al uh, op de achtergrond uh, aan het uh, steggelen van uh, wat, wat, uh, wat ga ik doen ja, wat, uh, nu met de wat, volgende single? Wat het zal zijn. Ja, ja, daar zijn we inderdaad al wel mee bezig. Ik, uh, ik heb al wel contacten met een aantal uh, songwriters. Ja. En uh, ja, nog niks concreets, maar we zijn wel uh, daarmee bezig op de achtergrond om niet te lang stil te blijven en, en alweer inderdaad te werken aan een volgende. Ja, je, je, je weet, je moet niet, niet te lang wachten. nee, precies. Dus, uh, nee, ja, de, de planning is een beetje september ongeveer om ah. weer wat uit te brengen. ah, oké. Okay. ja, het is duurzat allemaal natuurlijk. het is, uh, het is, het is niet goedkoop. Nee. <laughs> vertel mij wat. ja. nee, maar dat, uh, dan gaan we goed komen. en in september ja, wordt het een, uh, wordt het een zelfsoort genre, of, uh, of ga je uh, toch de feeststemming erin zetten? Uh, nou, ik ben wel inderdaad van het Nederlandstalige pop, zo, ja, de nederpop zoals we dat noemen. Ja. Uh, dus wel uh, tempo en uh, gewoon een lekkere beat erin. Uh, dat is een beetje de stijl die ik, uh, die ik aanhoud. Ah, oké. Okay. Uh, nou ja, daar gaan we dan zeker op wachten natuurlijk voor uh, de volgende single. Ja, toch? Uh, nou ja, hopelijk uh, dat deze ja, goed opgepakt wordt en... Uh... Ja, tot nu toe krijg ik uh, heel veel leuke reacties. En hij, wordt, uh, hij gaat op Spotify goed, dus uh, daar ben ik al heel blij mee. Ja. En uh, dus uh, ja, wat dat betreft heb ik eigenlijk niks te klagen. Nee, want uh, dit is de eerste na je coronatijd? Ja, klopt. Je hebt in de tussentijd uh, niet uh, wat, uh, wat uitgebracht, nee. zeg maar. Wat uh, toch wel uh, net, net aan, net niet uh, was. Nee, ik heb daar intussen... Nee, het is bij mij eigenlijk altijd alles of niks. Dus... Uh, dus ik heb in die tussentijd niks uitgebracht. Ik ben eerst weer dat optreden op gaan pakken. Eh, toen ik eenmaal weer het podium op kon. En, eh, en nu vond ik het tijd om weer eh, ja, wat nieuws van mezelf uit te brengen. Ja, oké. Okay. maar nou, De hoofdartiesten die hadden bijvoorbeeld eh, een nummer staan En eh, toen kwam die corona erin, weet je. Dat. Ja, zo. Ja, dat was bij mij eigenlijk met de vorige die uh, in 2019, uh, ik had hem net uitgebracht en toen, uh, toen kwam de corona. Ja, ja. En toen, uh, ja, toen vielen de optreden stil en daarmee viel eigenlijk de promotie ook een beetje stil. Ja. Ja. Dus dat was, uh, ja, qua timing. Ja, ja slecht de, van te horen, timing. maar Ah ja. <laughs> ja, goed, maar ja, zoiets kun je nooit timen. Ja, ja zeker, zoiets kun je nooit timen natuurlijk. Nee, dat is ook zo. En uh, nou ja, met, uh, nu met de nieuwe single gaat het hartstikke goed. Dus, uh, dus dat is heel fijn. Nou ja, ik, uh, ik hoop je zeker weer uh, een keer hier te zien. Uh, misschien met september, Ja, uh, nou, moeten we doen. Ja, toch? Ja, dus zeker het is wel, uh, Weer een tijdje geleden. Dus... Is ook zo. Kijk, uh, uh, ik volg je zo nu en dan wel een beetje op, uh, op Facebook nog. Ja. Dus dat, uh, daar zie ik wel het een en ander. Ja, precies. Nou ja, we houden gewoon contact... Nou nee, dat is prima. Gaat goed komen. Zo is het. Hé hey Brian, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem, uh, ga ik hem draaien. Dat ga ik doen. Mijn naam is Brian Kampvens en dit is mijn nieuwe single, Beter met z'n twee. Hé hey Brian, dankjewel en uh, een heel goed weekend. Jij ook bedankt, fijne uitzending. Hé, hey, dankjewel en uh, tot, uh, <laughs> tot de volgende. Yes, doen we. Doei doei. Bye, hoi. Ik weet nog dat ik jou voor het eerst zag en ik was op slag verliefd. De allereerste keer, vergeet je nooit meer Dat gevoel wat ons nooit verliet Is er nog steeds vandaag Dus laat me nooit Geweldig nummer, he. Bad Dreams, uh, Teddy Swims. En daar, uh, daarvoor hoorde je natuurlijk beter met z'n twee Brian Kampens. Hey, ja, lekker hoor. Hé, hey, en we gaan nog een lekker plaatje draaien. En dat doen we met uh, Senna. En uh, ja, ik kon je niet ik vergeten. Heb je een fout gemaakt en het doet jou nog steeds pijn. Waar ben ik toch mee bezig? We hadden samen moeten zijn. Altijd veel gelachen, maar het is jou wel vergaan Je bent gestopt met dromen, door wat ik jou heb aangedaan ik Dan Senna en ik kan je niet vergeten. En aan de telefoon hebben we Hayan. Ja, goeiedag. Een hele goede avond alweer. Ja, gaat snel hè. Ja, ik, ik zeg het, ik, ik moet er nog even een beetje aan wennen dat, dat het avond is en dat het zonnetje nog schijnt dus. <laughs> ja, dat is vooral vooral, ja, vooral <laughs> later dat zonnetje schijnt. Ja, ja, doen. ja. Hé, hey, uh, jij bent een uh, zingertje uitgebracht, kapsalon. Hoe kom je erop? Je valt een beetje weg. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Hallo? Ja, hoor je mij? Ja, ja, ik hoor je. Ja, ja je was er één keer even weg. Oh, oké. Okay. Slechte, ja. slechte antenne daarom. K kan gebeuren, ja. <laughs> hey, maar uh, hoe kom je in Nederland samen op kopsalon? Ja, nou ja, eigenlijk moet ik zeggen dat, dat de oude credits van het liedje uh, deze keer helemaal naar hun studio gaan. Want uh, we waren toen de tijd met de, Op de Tropen bezig. In, dus de vorige single. Ja. En, uh, nou die had ik ingezongen. En die was eigenlijk klaar om gereleased te worden. Maar, en toen stuurde Robert uh, van, van Vredeveld de Russen. Stuurde mij. Hij zei ik heb ook nog deze demo liggen. Dat was Kapsalon. Okay. En, uh, nou ja die vond het zo grappig. Ik zei, nou ja weet je wel. Wel aan het plan. Maar doen we doen wel eerst Op de Tropen en uiteindelijk Kapsalon. Dus, uh, dus ik kreeg een coupletje in het refrein. En ik heb nog wel even meegeschreven met uh, het tweede coupletje, Maar eigenlijk de basis, zeg maar, lag gewoon puur bij de studio. Ja. Oké. Okay. Ja, want ik zag ook dat het een bekende kapsalon was. Ja, ja, ja, klopt. Klopt. Ja, de de, de, de kapsel, was ook een. De, de zangeres, Ja, <laughs> leuk, hè? Leuk, hè? Ja, dat ja, was de uh, yes natuurlijk. Ja, ja ik ging dan... elkaar al jaren, net ja. ook wel heel lang. En ja. dus um, toevallig had mijn geluidsman die. die uh, die was er tegengekomen ergens. Toen dacht ik: af van Dat is ook wel grappig om die als kapster te laten zien. Ja, het was helemaal leuk. Ah, volgens mij knipte ze wel echt wat, of niet? Of was het gewoon de nee, hand van iemand anders? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Ze hebben ook even geknipt, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Oh, okay. Dus uh, wel onder begeleiding, maar wel heel vaak. Ja. <laughs> Gelukkig maar. <laughs> ja, leuk, hè? Hé, hey, maar uh, ja. Nou ja, in ieder geval een uh, leuk nummer geworden. Ja, dat vinden wij ook. En, ja. En ja, ik, ik, ik, ik hoop ook dat hij uh, goed opgepakt zal worden. Omdat, uh, ja, ik ja. moet zeggen, radiotechnisch doet hij het gewoon heel erg goed. Ja. Uh, nou, je weet zelf wat er allemaal uitkomt. Hè? Ja. Dus uh, de afgelopen tijd is best heel erg veel. Dus, uh, behoorlijk, uh, ja. Dat, ja, in dat geweld mogen we niet klagen. Ja, en in, in, in, in op de bühne doet hij het eigenlijk nog veel beter. Dus dat is, ja. dat is eigenlijk nog mooier. Ja, dat je echt daadwerkelijk ziet dat mensen ook het hele knip-knip-knip-verhaal heel snel oppakken. Dus dat is echt leuk om te zien, ja. Ja, want ik associeer het dan gelijk weer kapselon en uh, het eten, he? de, de, de, de, de patat met, uh, met de kaas en de vlees. Uh. Ja. Nou ja, uiteindelijk gaan we het ook doen, hè. <lacht> Dus uh, het is, uh, we beginnen in de kapsalon. Ja. En uiteindelijk gaan we samen kapsalon eten. Dus uh, dat ja, zit er dus... allemaal in. Ja. <laughs> nee, maar dat is heerlijk toch? Hé, hey, en ja, uh, we, we zitten we nog meer in het vat? Uh, zijn jullie al uh, met, met iets bezig? Uh, dat je zegt, van de, daar komen we van de zomer mee uit? Of? Nee, we zijn nog niet bezig. Maar toevallig heb ik uh, wel Robert een berichtje gestuurd. Maar die was op vakantie, dus die is net weer terug. Dus daar zal ik ergens de uh, aankomende weken weer contact mee hebben. Oké. Okay. Om, uh, om te kijken wat de opvolger gaat worden. En uh, ja, zoals het nu lijkt, september, denk ik. Ja, een beetje september ja. inderdaad, einde, ja. einde ja. van het ja. seizoen, zeg maar. Ja, ik trek de zomer altijd een beetje langer door, hè. dat ja. vind ik zelf altijd prettig. Um, en dus ja, het zal wel weer een vrolijke plaat uitkomen, denk ik. Ja, maar ik denk, ja voor de zomer dan word je natuurlijk helemaal uh, uh, op z'n hollands gezegd doodgegooid met uh, zomer, zomernummers, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, kijk, en als je een specifiek zomerliedje liedje doet, ja. Ja, ben ik altijd bang dat hij maar heel kort draait. Ja, inderdaad. Ik maakt liever een liedje die, die langer mee kan, hè. Ja, ja. En, nou, zoals Kapsalon, die komt dan een beetje achter de carnaval aan. En, en, ja. Maar die kan ook weer mee de zomer in. Dus ja, dan, die, eh, die hangt daar een beetje ja. tussenin, inderdaad. Ja, ja, zo proberen we altijd een beetje net iets te maken wat een ander niet doet, zeg maar. Ja, ja. ja. Nou ja, dat, eh, dat, dat, dat, eh, dat doe je goed, laat ik zo zeggen. Ja, ja, nou ja, tot op heden gaat het. Uh, doe het, uh, ja, net wat je zegt, doe het goed. Ja je, je moet, ja. ja, je moet jij ergens een beetje onderscheiden, zeg ik altijd. Ja, ja, klopt. En ik, en ik heb altijd of wel een rare titel, of, of uh, zeg maar een uh, titel waar mensen van denken over dit nou weer? Of een tekst wat, waar, waar mensen, uh, nou ja, apart vinden, zeg Ja, maar. ja, ja. En uh, ja, ik hou er altijd wel een beetje van. Dus uh, ik moet zeggen dat de kapsalon, uh, ja, wel heel goed past ja. in mijn rijtje. Geslaagd, ja. Ja, ja. ja. Kan, niet, kan niet beter zeggen, toch? Nee, nee, nou ja, zo is het ook, zo is het ook. Hey, we... de op de op de tropen eh, ik bedoel, die hebben we natuurlijk de clippers ook daadwerkelijk op een op Aruba opgenomen, hè, dus ook echt daadwerkelijk ja. op de tropen. Dus ja, we proberen er altijd wel wat leuks van te maken, ja. Ja, want uh, sta jij nog ergens uh, uh, muziekfeest op het plein of uh, dat soort uh, mega zijn. Uh, nou ja, nog niet. Maar ja, Megapiratenfestijn is net begonnen, hè. dus uh, ja. het, het, het kan best zijn dat dat weer oktober wordt. Ik bedoel, afgelopen oktober stond ik er ook. Ja. Uh, maar ja, net wat, je, net wat ik net zei, er komen zoveel liedjes uit. En, en uh, ja, als allemaal onze A-artiesten, zeg maar, onder de vlag van Lucas, et cetera, et cetera, ja. allemaal liedjes opnemen, ja, dan zijn de plekjes heel snel gevuld. En uh, ja, dan gaan we gaan zien. Ik bedoel, we, we, ik laat dus zo zeggen, de agenda loopt leuk, zeg maar. Ik ja. mag absoluut niet klagen. Koningsdag loopt lekker, Koningsnacht loopt lekker. Want die dagen komen er natuurlijk ook allemaal weer aan. Ja, ja. Dus uh, ja mensen weten mij te vinden. Dus dat is alleen maar mooi. Dus uh, maar ja, we mogen natuurlijk altijd meer, hè laat weerlijk eerlijk zijn. Ja, want Koningsdag, daar ga je ook uh, lekker uh, de hoort op. Ja, ja, ja, ja, ja. Dan gaan we gewoon van een naar de ander en uh, je, kent wel, je weet wel een beetje hoe dat gaat, hè? Ja, uh, uh. ja de, die dag dan stap je gewoon ergens in het begin van de middag in de auto en dan kom je s'nachts weer thuis. Ja, ja. ja. <laughs> Als je thuis komt en niet ergens anders wakker in een hotelletje nee, wordt. Nee, nee, nee, gelukkig gaat dat goed, gelukkig okay. is het altijd goed gegaan, ja. Oké. Okay. Nou, maar je altijd de eerste keer, hè? <laughs> ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar, ja, ja, ja die tijd is wel geweest, denk ik, ja. Ja, nou ja. ja. Ja, als je m'n lol hebt. Hè? Als je lol ja, ja, dat gaat wel lukken. Dat vind ik zeker. Oké. Okay. Hé, hey, Oidan, ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem draaien. Nou, dat gaan we zeker doen. Ik zou zeggen, lieve luisteraars, hier komt hij dan. Mijn nieuwste single, verder uitgelegd. Kapsalon en maken er nog een heel mooi weekend van. Ja, dat gaan we zeker doen. Hé, hey, dankjewel, Oidan en eh, graag tot de volgende. Groetjes. Hé, hey, groetjes. Hoi, hoi. hoi. Zou ik hier blijven, maar je hebt maar een half uur Als het aan mij lag, kwam ik elke dag Maar het is gewoon te duur Oh, ze is de allerleukste Kan niet wachten tot ik jou weer zie Voor mij is het een krip, krip, krip Haal mijn hand niet op de krip, krip, krip Heb alles over voor haar Dus kom maar hier met die schaar Voor mij is het een krip, we handen op de knip, knip, knip Gooi je zaad dicht en kom Dan eten we samen Ja, samen kapsalon Whoa -oh -oh -oh -oh. Samen kapsalon Whoa -oh -oh -oh -oh. We zijn nu aan het daten En dat vind ik te gek Jij bent echt geknipt voor mij Maar dan moet je naar je werk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 we samen, ja samen kapsalon -oh -oh -oh -oh. Samen kapsalon -oh -oh -oh -oh. Voor mij is het een knip knip knip Hou mijn hand niet op de knip knip knip Heb alles over voor haar Dus kom maar hier met die schaar Voor mij is het een knip knip knip Hou mijn hand niet op de knip knip knip Gooi je zaak dicht en kom En eten we samen ja, samen met Kapselon. -oh, -oh, -oh, oh, samen met Ja, dat was een Tamara Toll. En uh, eenmaal in je leven daarvoor hoorde je Hardian. En uh, daar hadden we een klein gesprekje mee telefonisch. En dan hadden het over een kapsalon. En ja, dat was uh, inderdaad in een kapsalon. Met uh, Jesse Ariaans. En uh, we gaan verder met Sean West en Lange Frans. En uh, laat me nou. Blijf meestal... erbij. En te van jullie tot de klokjes van 7 uur...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 John West, een lange Frans, en laat me nou. Wij gaan door met Nio en One in a Million. Met onze hits. Met onze hits. Mm. Kan jouw dag niet meer stuk. Kom jouw dag niet meer stuk. Wow. Entertainment for you. Jet setter. Go getter. Nothing better. Uh, call me Mr. Bennett.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 For Whatever you do is working. Other girls don't matter in your presence. Dan NIO en One in a Million. De drie op een rij van Fred Heij. Veel plezier ermee. I used to feel so uninspired Whoa!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 35 jaar. ZFM Zandvoort. Hoort, zegt het voort. Estoy leíos de sus teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares, tenho morrinha, tenho saudade, tenho morrinha, tenho saudade, porque estoy leíos de sus teus lares, deus. Teus en Zo, dat was je dan, oncanta calicia, hé, en daarvoor de drie op van en ja. Het zit er weer op. Ja, tijd voor komen tijd voor gaan tijd voor gaan is gekomen. Ja. Hey, we, gaan, uh, we gaan lekker richting de Bloemenkorso. En uh, ja. Die vertrekken dadelijk uh, vanaf uh, 19.40 uh, vanaf de Linneushof richting uh, Herenweg. Groenendaal. En zo via de... Uh, kijker van Merlenaan richting Raadhuisstraat binnenweg. Zo Richting Haarlem natuurlijk. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, ja, ik hoor u weer over twee weken. Want uh, ja, we zijn eventjes vrij. Ik zou zeggen, tot dan. Geniet van het weekend. En uh, hou je rustig. Groetjes, tot dan. Bye bye.